Dubbelspion. Wij vragen uw aandacht voor een oorspronkelijk hoorspel door Karlans. Lans. Regie Leon Povel. U hoort vanavond het derde deel. Twee projecten.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 Zag ik het spionage-aspect. Ja, de oude hield er razie, ja? Zeven hebben we er gevangen. Zeven. Hmm. Vijf waren er bezoekers van andere magistruren. Beweren dat ze zomaar eens een kijkje kwamen nemen. Twee anderen hadden vervolgd te bewijzen. Bleken twee lui van de kritische ambassade. Ze zijn inmiddels uitgewezen. Maar één ding begrijp ik toch niet. Hun doel. Inaast geen van die spionnen had een algemene sectiekaart. Sommige van ons bezitten namelijk nog een intern bewijs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 Lillé poog zich weer over haar werk. Naan zei het wat zuinige, maar toch een glimlach. Morgen, meneer u, Morgen, Lille. Aan zijn wat korte gestalte, donkere haar en agressief gezicht herkende ik hem terstond. Ah, Quentis. Quentis keek mij scherp aan, maar niet neutraal, zoals Lillé. Bij Lillé moest ik de lijn laten vieren, bij Quentis hem strak aantrekken.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 En een kleine gemoedelijke man met een dikke bril, waardoor zijn varkens oogjes glommen. De winterzon wierp door het ruime vertrek lichtbalken waarin stofjes zweefden. Twee zetels stonden klaar, voor Lilie en mij. Door het raam hadden we uitzicht op het kazerneplein, van wij af en toe commando's tot recruten, die er nogal laks bij stonden, tot ons doordrongen.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 En bij afstellen van de mogelijkheden resteert alleen Skria. Ergo dient contraspionage in te grijpen. Het werd tijd voor mijn eerste zet op dit intermenselijke schaakbord. Generaal Tripounas twijfelt, zie ik, of dit voldoende feitenmateriaal is, Experitair. Ja, ik trouwens eveneens. Ja, u glimlacht, heren. U kent ook niet uh, het enorme risico als Skria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 Luc Lutz, Berlamon Frans Koppers, Treponets Maxim Hamel en Litair Louis de Bree, de regie had Leon Povel.